MBO-studenten vinden het niveau van hun ICT-opleidingen zwaar ondermaats. Dat blijkt uit een enquête van NOS op onder onderzoek. Duizend studenten en oud-studenten. Ook volgens werkgevers en docenten is er veel ruimte voor verbetering. MBO'ers werken met verouderde lesstof, vinden hun docenten onbekwaam... en zeggen dat het te weinig aandacht voor cyberveiligheid is. Ze leren bijvoorbeeld wel hoe ze een database voor webwinkels moeten bouwen... maar niet hoe ze de klantgegevens in die database moeten beschermen. Het weer, hierna nog een buig, geleidelijk wordt het droog en komt de zon geregeld tevoorschijn wordt 22 tot 25 graden. Later op de middag kunnen enkele regen- en onweersbuien ontstaan, vooral in de zuidelijke helft van het land. De komende dagen hetzelfde beeld, vrij zonnig, warm en kans op lokale regen of onweersbuien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! Is zin in ZFM ZFM Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag Het is een uh, drukte van belang op de grid De monteurs leggen de laatste hand aan de bolides Nog acht minuten Tot de start van de Grand Prix In Spanje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 Up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I. En wij gaan door naar de velden. We gaan in dit geval naar Tjerk. Tjerk, goeiedag. Goedemiddag nogmaals hier uh, natuurlijk uh, vanaf uh, Diemen, uh, voor de wedstrijd tussen Diemen en Bloemendaal, maar er stond nog een 0-0 is maar wel, uh, Diemen met uh, tien man staat. Het is uh, Kevin kroeze die er uh, twee keer geel Ze kreeg twee keer geel vlak achter elkaar de eerste keer wegens praten tegen ze, uh, op de schijntje weer samenwerkingen maken en meteen een minuut later ja, is hij, uh, uh, maakte hij een natrappende beweging op uh, Tim Beren die hem dus uh, goed uh, uh, attaqueerde zeg maar, en op een verre manier attaqueerde en uh, uh, hij schot erna Dat was meteen dus uh, geel voor deze manier. Dat betekent dat die natuurlijk met iemand staat. De Floris -Verdam. Floris -Verdam, bidden. Gaan aan de linkerkant dan Voor een het gebied binnen. Gaat kijken waar hij mee kan spelen. Weert weer aan de plaatsen. Tim Jan. Tim Jan moet ruimte gaan creëren. Le Maakt er ook ruimte. Er dus komt Melvin die erbij komt. Maar Melvin kan net niet tot schot komen. Het is dus nu Vrieso Jagen die hem aan de linkerkant oppakt. Hij legt hem hoog en de hoog in het stadsgebied eigenlijk Is dat Jon die hem goed op zijn borst pakt. En schitterend vanaf zijn borst. Uh, uh, laat vallen in het goal. Maar de scheidsrechter zegt zich spel, Dus die goal gaat niet door. Maar het was natuurlijk een mooie actie van Vrieso Jagen die het dus op. Uh, op de borst neerlegde van Tim Jong. liet hem vallen. En schoot hem beheerst in. Maar schijmer is een buitenspel geconstateerd. En gaat die goal natuurlijk niet door. Zoals ik al zei, dus, uh, ja, Kevin Cruise met, uh, met, uh, met twee keer geld eraf. En dat betekent natuurlijk een aantal omzettingen in het veld. En kijken hoe we het allemaal mee omgaan met die ruimte natuurlijk. Die me wat uh, zeer behoudend speelt uh, vanmiddag. Die spelen we maar met twee spitsen eigenlijk. En de rest moet allemaal achterin blijven. Want uh, ja, elk punt. Voor hun is hij met één punt. Ja, dan zijn ze definitief veilig. En dat zie je ook. Ze ook, spelen ook zeer behouden. Met weinig krachten voor je. Komt er een aanval van Diemen aan de linkerkant van het veld. Moet Bart de Bebienen achteraan. Kan er niet bij komen. Is het Dos Die moet die bal gaan geven. Houdt er op steeds buiten het susgebied. Gaat dan pingelen. Sasgebied in waar het is. Dan Bart, Bart de bewienen. Die die bal tegen zijn voeten aankrijgt. dat betekent een hoekschop aan de rechterkant van het veld. Die gaan we nog even meenemen. Voor uh, die me kijken of het gevaarlijk gaat worden. Nu komen een aantal mensen van die naar voren. Een aantal lange mensen die dus meegaan aan het gebied in, maar dat betekent Tim Jon uh, ook meteen mee naar achteren gaat om het gevaar uh, te keren met de kopballen. Boemedaal wat lengte genoeg heeft dus in de vorm ook voor Tim schoonmaken. Bart wie weer komt die hoekschop? Komt hoog voor de pot en die zit daar, oh jongens en dan en dan gaat hij zomaar uh, het, het, het, het doel in van uh, van Boemendaal. Het was een, een een misrekening achterin eigenlijk en dat betekent dat uh, Diem hier.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 Uh, aan het eind van het seizoen ook hier de tests uh, worden gehouden van uh, alle Formule 1 auto's. Uh, ook tussen het ene seizoen en het andere seizoen in. Uh, van Paul gaat uh, straks vertrekken Lewis Hamilton. Daarachter zit uh, Valtteri Bottas. Uh, op drie Vettel en op vier uh, Raikkonen. En als we dan toch over die twee namen hebben, dat waren de, de nummers twee en drie en dan uh, precies andersom. Raikkonen werd 2 en 3 werd Vettel uh, in die gedenkwaardige wedstrijd. Uh, die Verstappen toen twee jaar geleden wist te winnen. En waar bij de eerste ronde de Mercedes eruit lagen. Ja, nee, we moeten nog even de start uh, uh, doen. Want anders dan, uh, gaat het. Uh, nou, gaat volgens het mij in... hebben we mooi tot die tijd even de tijd om te kijken hoeveel het bij OG staat, denk ik. Hè? Uh, dan komen nou, we bijna meteen. Terug de, start, voor de start staat nu bijna op het punt van begin hoor. Dus ze zijn nu al op het rechte stuk. Dus, uh, dus ik uh, wil hem nog wel even meenemen als het zou mogen.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 want er wordt ook hier en daar met gele vlaggen gezwaaid. En de uh, mensen in de pitstraat kijken op dit moment toe hoe het een en ander zich uh, begint te vormen. Uh, helemaal een beetje achteraan staan, uh, staat Brandon Hartley. Maar dat wekt geen verbazing, want die man die is er ook hard af gegaan uh, bij de vrije training. En die auto die moesten ze helemaal weer opnieuw in elkaar zetten. Groene vlag is uh, gegeven.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 De nieuwste update: gaan we eerst luisteren naar Jason Derulo met Colors. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. And count all our reasons. We are the champions. There ain't no turning, turning back. Saying, oh, can't you taste the feeling? We come now, now, now, now. There's beauty in a unity. We found, I'm ready, I'm ready. We still got a little way, but look how we come now, now, now, now. Hands up for your colors. So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 Wat gebeurt hier jongen? Ja, ja, dat was een buitenspel. Wat niet buitenspel was, volgens mij. Maar ja, je kan het ook niet in 1, 2, 3, die staan er niet recht voor. Mm -hmm. Maar uh, nee, ik vind heel erg om toch wel beter voetballen. is, is creëren geen kansen. Dat, dat is het talenten. Velsen kreeg de eerste helft nog vrij redelijke kansen. Zeker eentje van dan. weg van de keeper. En die kop hem recht in je keeper's handen. Maar uh, ja, het is wel strijd. Maar het is slecht voetbal. Het wordt steeds slechter. Alleen ik vind Hillechom toch wel iets, iets meer druk zetten. Dan, die zijn dus uh, iets beter. Ja, ja. Maar het is nu strijd van allebei. Maar ik, ik, ik nee, wat ik zeg, ik zie Velsen meer naar achteren voetballen. Ja. En al lange ballen geven met maar ze komen er toch niet door. Dus, uh, maar denk, wat ik ook net zeg, ik heb geen kant nog gezien van Hillechom hoor. Dat, uh, dat is de andere kant van de medaille, Buiten die penalty. Ja. Dus, nou ja, we wachten er dan nog.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 Vanwege een, uh, ja, een, een min of meer de schuiver van uh, Romain Grosjean in bocht 2, 3 zo'n beetje. Het, uh, het is net uh, op die uh, plek waar twee jaar geleden die uh, Mercedes uh, elkaar in de haren vlogen. Dat is, is iets uh, verderop uh, gebeurd. Maar uh, het uh, was zo'n rare uh, manoeuvre waarbij er heel veel rookwolken op de baan uh, kwamen. En daarbij uh, maakte die uh, Grosjean slachtoffers uh, in de personen van Hulkenberg in de Renault. En uh, de andere was ook een Fransman, Pierre Gasly, in de Toro Rosso. En <tossimus> daarom is er uh, dus nu een safety car in uh, de baan. En Grosjean mag uh, straks gaan uitleggen aan het team wat er nou precies is uh, gebeurd. En misschien niet alleen aan het team, maar ook straks misschien wel bij de wedstrijdleiding. Vanwege die actie die uh, hij uh, daarbij uh, uithaalde. En waardoor er dus ook nog twee andere rijders die part nog deel hadden aan dit voorval. Dat die daar ook bij betrokken zijn geraakt. Op dit moment is Hamilton degene die, het, die achter Bernd Meilander de kop pakt wat betreft de Formule 1 auto's. Twee ligt Vettel, drie ligt Bottas, vier Raikkonen, Verstappen ligt vijfde en Ricciardo ligt op plaats zes.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 De Calasico Klas, is 12 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 6. Ga er maar aanstaan. Ja. Ik heb verder weinig toe te voegen. dus laat ja, me Ik heb nog maar... wel wat toe te voegen. Ja jij dan wat dan toe te voegen? Louis Fonsi. Oh, dat lijkt altijd heel gezellig. Hey. he, he. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien que fue lo que pasó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 Ik heb net 10 minuten kunnen oefenen. <laughs> uh, nee, Schoten doet goed. Uh, op uh, Achterin staat uh, Sam Ras, centraal uh, halfdeegen heel te voetballen. Uh, en op middenveld uh, Robin de Ridder, die, die zet de lijnen uit. Uh, ik, ik, ik zie zo niet uh, Schoten die die, die wel nog, uh, nog uit de handen geven. Ook al is maar 1-0. En uh, de, de sportimotivist kreeg net een aardige kans. Maar die werd naastgekopt. Ik heb wel nog een leuk verhaal te horen. Hmm? Uh, een, leuke, een leuke anekdote.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 Dat was dus geen moederdag voor die spelersvrouw, als ik het uh, goed begrijp heb. Nee, er zijn hier heel veel vrouwen. Ja. Ik denk dat hij er eerst een, een beetje op bed hebben gebracht. Ja, maar die, Rick die scheidt is denk ik um, 72 ongeveer. Ja. Met een met een kunstknie en uh, een klokje, wat hij uh, wat is vergeten op te winnen. Oeh. Oeh, nu komt er gevaar. Nee, net niet. Er een miscommunicatie achterin beschoten, maar uh, Samaras Rast uh, lost het niks op. Nu doe 1-0 en we moeten nog uh, ik denk een minuut of uh, 25 of zo.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 En uh, ja, ik zie schoten, uh, ja, schoten maakt gewoon een grote kans, al is Oude Kerk laatst laatste paar weken wel in een uh, het zo mooi in een schoen, dat, uh, dat draait daar goed. In een flow, Martijn. In een flow. Ja, precies. Ja. Ja. precies. Dat was het woord uh, wat, ja. je, wat je dacht ik uh, zocht. Ja, dat klopt inderdaad. Daar heb ik mooi klaar mee, want dan gaat hij de komende drie weken, zit hij weer met het woord flow in zijn hoofd. Ja, dat maakt niet uit, dan uh, zegt hij het goed. Ja. Het, het was schoen. <laughs> het was al schoen, ja. Ja. Ja. ja. We nemen nog even snel een vrij trap mee. Uh, Invallen van uh, Sporting Martinez.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 Si Als je Yes, dat was hem weer. Dan gaan we even kijken. Het is rust inmiddels bij Bloemendaal. En we hebben Tjerk aan lijn. Dat uh, klopt helemaal. Hier is het stand uh, natuurlijk enorm nog tijd voor Diemen. Uh, voor en uh, de spelers gaan nu het veld op om in de tweede helft te beginnen. Bloemendaal heeft wel gewisseld. Dat betekent dat Bogaard uh, erbij gaat komen. En dat uh, Floris van Dammer afgehaald. Ja, dan zal er misschien wel meer gevaar gaan komen. Nog die linkerkant, want Floris, uh, Floris speelde wel, maar kwam niet langs de tegenstanders heen.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 Hoe weet je dat nou? Ja, ik weet alles ja. Johan. <laughs> ja, het is inderdaad zo even velzen. Mooie voorzitter. Maar aan welke kant? Pelsen? wat Zegt u? Ik ja, vervelzen. Het zegt inderdaad zo even velzen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Wie maakt hem of weet je het niet? Uh, Goed, ja. ja, ik ga optoe ja. Ik loop het zelf niet in. <laughs> nou, als je het dan is de school. Uh, oké, okay. nee, goede voorzitter van Groene en uh, Schitterend ingekocht door Castanica. Echt. Mooie kool. Ik zou niet anders zeggen. Velsen is nu weer iets sterker geworden. Gaan we iets meer van uh, de kool afvoetballen. En ik uh, zie heel erg om geen kool maken, hoor. Nee, want die en, zijn weliswaar beter, maar kansen krijgen ze niet, hè? Nee, krijgen ze niet. Nee. Echt niet. Het is, uh, ik denk dat het gewoon zo tweeën blijft. Wow. Maar uh, ja, ik denk dat Velsen na deze overwinning wel veilig is. Dat is mooi. En, en, denk, en denk je ook, horen ze ook in die eerste klasse thuis, uh, Johan? In, uh... zo voetballen niet. Nee, maar goed. <laughs> dat, dat... Nee, maar goed. Maar uh, is, uh, het is een beetje problematisch ja. geweest uh, bij Velsen het laatste, de laatste uh, seizoen. Ja, weet je, ze, ze hebben natuurlijk twee jaar een goed seizoen gehad, hè. En, uh, en nu vloeren ze de eerste paar zes wedstrijden van de competitie. Hm. Ja, en dan loop je achter de feiten aan. En dat, dat is het probleem bij me geweest. En ja, een paar zes, zes zeven weken die kwijt kwijtgeraakt. En dat uh, is toch wel de man die, die de koers maakt. Ja. Maar ja, ja. Ah ja oké, okay, wat gaat er volgend jaar gebeuren? GroenLoud gaat weg. Ik hoorde dat die jongen voor Verdam ook waarschijnlijk naar, naar Katwijk gaat. Ja. Die nummer eentje gaat er met de trainer mee naar, uh, hoe heet het, Uitgeest. En al zoiets die weg zijn. Ja, dan, uh, dan, dan gaat het uh, vlot uh, wat uh, betreft. Ja, uh... gaan Oh, jezus, je zit hem de boom in. Wie? Jezus? <laughs> ja, jezus, nou. sint jezus eik ja, dat was ooit nog eens <laughs> tijd te drinken, Johan. Hey, ik heb wel een wijntje op, maar verder gaat alles goed. <laughs> <laughs> het is moederdag hoor, pas op. <laughs> oh, moederdag, ja, ga ik ga wel naar huis. Hé, <laughs> hey, hey, maar ik denk dat het gewoon tweeën mag hebben. Het is nog een minuut of zeven. Oké, okay. okay, hou ons op de hoogte, Johan. Doe we. Yo, dankjewel. Doe we. Hoe is de stand bij de grote prijs van Spanje? Ja, Hamilton had zo, een enorme voorsprong, is dat ja, toch zo? Nou, die, die voorsprong die heeft hij nog, uh, maar het, het is even opvallend dat de afstanden tussen de nummers 4, 5 en 6 ongeveer even groot is. 4 uh, ligt Raikkonen, 5 ligt Verstappen en 6 ligt Ricciardo.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 Oké, okay, voordat we naar uh, de muziek gaan, uh, kan ik je nog even meegeven, Henny? Zwanenburg, HBC is de week erna. Oké, okay, dus dat is prima. Dan weet je dat. Baby, I just don't get it. Do you enjoy being hurt? I know you smell the perfume. Don't make a bonny shirt. But you don't believe in stories. You know that there are lies.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 Baby, you should let me love you. Baby, you should let me love you. Baby, our beauty subscription looks so good that it hurts. I know you're a dumb girl, but you don't know what you're worth. And everywhere you go, they stop and sticks, you're better and it shows. From your head to toe.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 Martijn. Nog een paar minuutjes. Het staat uh, nog steeds 1-0. wel net een enorme kans voor uh, die, uh, die invaller van uh, uh, Sporter Martinez, uh, waar we het net ook al over hadden. En ondertussen heeft hij ook een geel omdat hij uh, slaande bewegingen maakte. Voor mij uh, staat hij echt er maar één staf op en op het moment dat een scheidsrechter een slaande beweging ziet, ja, volgens mij moet er nog een rode kaart getrokken worden. Uh, maar goed, dat gebeurt niet. Schoot de uh, eerst, uh, komt eigenlijk niet te problemen. Uh, leuk was wel uh, voor Vroeger Haarlem zijn er dat uh,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 ik heb er een bal voor de collectie want er werd net een bal over, uh, over het hek heen geschoten. Die ben ik even gaan halen. Dus uh, we hebben een bal erbij En dat allemaal tijdens het bier drinken? <lacht> nee, nee, ik drink geen bier. Nee, <lacht> nee niet meer. Nee, hey, kom daar de 2-0 aan? Nee, net niet. Nee, jongens, het is hier, het is hier bij de wint en uh, is op koers voor uh, daarna competitie. Overigens is uh, de reden zeg maar, uh, dat Danny en ik gestopt zijn met uh, voetballen, is dat ze dus die, tegenwoordig die Slim Fit shirts gebruiken. En ja, daar passen jullie nog... niet meer in?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 Zakt naar 5 minuten en 30 seconden. Mooi, dan gaan wij heel even snel terug naar schoten, want er is gescoord. Kijk aan! Keeper. Vertel het maar, aan, Martijn. Kiepertje achter je! We zitten horen, het dat, dat wordt niet altijd geschoten of men er een doelbevat. Uh, een aardige, aardige uh, aanval die uiteindelijk afgerond wordt door uh, Aaron Apits. De, de, de, de middenvelder, opvallende middenvelder, de Zero Jaren. Uh, van schoten. En, uh, nou ja, toen krijgen we toch nog een, een tweede doelpuntje zo. 2-0 dus.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 Maar uh, uh, weer, die, uh, weer die 12, die, die invaller uh, waar we het al inmiddels pakken over gehad hebben. Die uh, misschien nog even de twee 1 uh, van de meter op 16 binnen. Lekker man. Ja, ja vind ik ook. Nou, Goed. mooi toch? Zo is dat. Hij heeft nou, al lang joh. moeten wachten, maar Daily Blind verschijnt eindelijk weer eens aan de aftrap van een Premier League duel. De Nederlander, die mede door een blessure maandenlang weinig speelde bij Manchester United, staat om 4 uur in de basis tegen Wat Watford. Oh, Blind mocht eind augustus tegen Leicester voor het laatst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 Baby girl, laat hem nu zien hoe ver je bukt En laat hem weten wanneer jij de home komt En draai hem vlug, want ik ben terug Op de kwappert naar de stad Het langs mijn fongo voor een appert Boze rapper, doe niet dapper Zeg je schatje, ik ben terug Dus nummer 6, breng me de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 Helemaal goed. Hier is de stand 1-1 geworden in die wedstrijd. Na een kwartier spelen in de tweede helft. Het was Bogaard aan de rechterkant. Die hem goed voorknikte. Eh, Voorzet die bal kwam op het hoofd van Tim Joon. En die hem of kopte een beheerst in. En dat betekent natuurlijk die stand hier 1-1. Ja. Eh, meer voetbal of eh, hadden we dat eh, nog niet? Nee, voor nu was dit hem. Ah, dat was hem. Eh, waarbij nu de aantekening wordt gemaakt dat eh, Raikkonen inmiddels zijn auto uit is...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 Nou, uh, het staat uh, nog steeds 2-2. En uh, Gelwit is wel beter, maar uh, we hebben twee kansjes gehad, maar ja, die gingen weer mis. Dus uh, we hopen dat het uh, alsnog uh, er een paar ingaan dat we in ieder geval uh, kunnen winnen vandaag. Dat zou zonde zijn als je hier je punten verspeelt. Ja, dat zou mega dat zou zonde zijn natuurlijk. Vregen zo'n zwakke ploeg. Zie je het nog wel goed komen? Ja, ik denk het wel, maar ze zijn een beetje irritante gasten. Uh, dat er tijd rekken en uh, zeuren en uh, liggen... En,